12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een rechtbank in Londen heeft de bezwaren verworpen... tegen een schorsing van het Britse lagerhuis. De schorsing door premier Johnson zou onwettig zijn... maar daar is de rechter het niet mee eens. Inmiddels zijn de bezwaarmakers in beroep gegaan. Johnson zei vorige maand dat hij halverwege september... het lagerhuis een maand wil schorsen. Daardoor is er volgens critici nauwelijks tijd over... om te debatteren over de brexit die gepland staat voor eind oktober... De moord op de 16-jarige scholieren Humera eind vorig jaar is op camerabeelden vastgelegd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt tijdens een pro forma zitting tegen verdachte Bekir E. Hij was haar ex-vriend en zou haar op 18 december in Rotterdam hebben doodgeschoten. De camera's in de school hebben de moord tot in detail vastgelegd. Het OM, de advocaten van Bekir E en de familie van Humera... hebben allemaal gezegd dat ze er geen behoefte aan hebben... dat de beelden in de rechtszaal worden getoond... maar de rechtbank houdt die mogelijkheid wel open. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur is blij dat er een regeling is... voor de verdeling van vluchten tussen Schiphol en Lelystad Airport. Maar ze houdt nog wel een slag om de arm... omdat ze officieel nog niks uit Brussel heeft gehoord... Als het klopt is volgens haar een belangrijke hobbel voor de opening van Lelystad Airport weggenomen. Dat vliegveld moet vakantievluchten overnemen om Schiphol te ontlasten. Na maanden van praten is er een principeakkoord voor een nieuwe CAO in de metaal en techniek. De ruim 300.000 werknemers zien hun loon de komende twee jaar gemiddeld met 3,4% per jaar stijgen. Er wordt ook een zogeheten generatiepact gesloten. Daardoor kunnen ouderen minder gaan werken zonder in te leveren op hun pensioen. Om zo plaats te maken voor jongeren. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de vakbondsleden. Het weer, eerst nog wat zon, later bewolkt en regen. De temperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook in het weekend buien, morgen soms met onweer. Er is ook wat zon en het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.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 Hele goede middag en hartelijk welkom bij een nieuwe Zandvoort Lunch. Van deze 6 september 2019. Ik zou zeggen, we gaan gewoon lekker beginnen. En Een hele, hele, hele goeiemiddag. En een hele goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe Zandvoort Lunch van 6 september. Ja, wat gaat er hard. Wat gaat de tijd hard. Het is alweer september. De zomer is alweer bijna voorbij. Wat jammer hè, wat jammer. Maar uh, niet getreurd, wij blijven het hele jaar doorgaan nog een met Zand het lunch, Voordat u het weet, zit u met de warme dagen weer lekker op de bank. Open haartje aan, kerstboompje opgetuigd. Dat de goed heiligman weer aankomt. Met de boot en eh, niet qua eten. Maar wat kan u verwachten, deze Zandvoort lunch Dat vraagt u natuurlijk af. Ik trouwens ook. Nee hoor, want we hebben een leuke uitzending weer vandaag. Met vandaag de laatste interviews van Yves Berendsen nodig uit... die afgelopen zaterdag heeft plaatsgevonden op het Raadhuisplein. Met Danny Vroger en Mike Dane, twee goede maatjes van Yves. Verder kan u natuurlijk verwachten, het artiest in het licht... Want we hebben wel twee hele leuke, bijzondere artiesten in het licht vandaag. Wie dat zijn, dat hoort u zo meteen natuurlijk. Verder hebben wij de familie Rutte in de uitzending. Wij bellen zo meteen met de familie Rutte. En dan zie ik een wolkje boven uw hoofd, familie Rutte. Het kan een negatief wolkje zijn, het kan een positief wolkje zijn. Het kan een wolkje zijn van wie zijn die mensen. Nou, ik zou het heel even fijn uitleggen. Voor de mensen die de familie Rutte niet kennen. Familie Rutte kent u uit het televisieprogramma... Het Spaanse dorp Polopos. Twee weken geleden eindigde dit uh, programma met twee hele leuke winnaars. Visa en Wijnand wonnen het Spaanse dorp Polopos. En hebben daar een leuk zakje geld geworden om verder hun dromen waar te maken in dat dorpje. In ieder geval uh, vier stellen strijden tegen elkaar om uh, ereburger te worden in Polopos. Helaas zijn de familie Rutte dat niet geworden... Maar familie Rutte heeft wel een plekje in Polopos gecreëerd. Dat moet ik u wel zeggen. Het zijn harde werkers. En die harde werkers, uh, ja, wordt ook beloond natuurlijk. Ze hebben een hele mooie camperplaats in, uh, in die buurt van Polopos. Ze hebben een winkeltje. Twee mooie studio's. En nog heel veel meer. En ook heel veel dromen. Daar gaan we het ook zo meteen over hebben. Maar er hangt ook een negatieve sfeer rondom de familie Rutte. En dat vind ik jammer. Want uh, die mensen doen wel gewoon hun best. En het zijn ook gewoon mensen. Op Facebook uh, worden ze gigantisch afgemaakt. En dat vind ik wel erg op deze wereld met social media. En daar wil ik het zeker zo meteen even met hun over hebben. Want dat is wel uh, belangrijk, denk ik. Want uh, van de week uh, poste ik ook een leuke foto. We hebben vandaag de familie Rutte in de uitzending. En wat een bagger kwam daarop af. Dat is echt niet normaal. Echt niet. Maar ja, dat uh, maakt allemaal uh, niet uit. Wij gaan zo meteen gewoon lekker positief met deze mensen praten. En uh, wat, waarom we, Dat is de clue eigenlijk. Ik, ik praat veel eigenlijk. Het duurt lang, hè. Maar eigenlijk moet ik dat nummer opzetten. Maar uh, eigenlijk wil ik daarheen. Zij gaan een evenement organiseren in Haarlem. En een uh, meet-and-greet met allemaal leuke, gezellige artiesten. Nou, rond de klok af van kwart over twaalf bellen wij met uh, familie Rutte. Dus dat komt uh, helemaal uh, goed. Wat ook opviel in de media was uh, gisteravond bij... Het televisieprogramma Bo. Wat Lange Frans en Baas B hebben een comeback gemaakt. En de afgelopen week heeft u naar ZFM kunnen luisteren. En daar heeft u geen interview kunnen horen van Lange Frans. Die ook al heeft opgetreden tijdens Yves Bins' nodig uit. Want hij was hem gepeerd. En ik heb wel het idee welke reden dat was. Omdat hij gewoon bang was met de vraag... wanneer komt lang, Baas B weer terug? En dat zou deze week gebeuren. Nou ja, ik zou u vertellen, die vraag wilde ik ook stellen. Want hij het liedje het land van... had hij zeker al gezongen op het podium... met een andere artiest. En toen dacht ik bij mezelf... ik ga die vraag stellen, want ik ben eigenlijk wel benieuwd naar. Want ze waren wel weer een beetje uh, aan het praten met elkaar. En er zou misschien nog wel muziek komen. En die komt er. En gisteren, ja, tijdens het televisieprogramma... van Boven van Ervendoren, op RTL4... Uh, wat veel meer kijkt verdiend, want het is echt een heel leuk gezegd programma... Maakt hun comeback. Moet u maar luisteren... ...want we hebben het vaak genoeg tijdens lunch erover gehad... ...dat het liedje eigenlijk nog wel klopt... ...en ze hebben hem aangepast naar deze tijd. De live versie van... ...het land van... ...of eigenlijk moet ik zeggen... ...het land van vrienden. Vriendschap. Live versie van RTL4. Ik kom uit het land van... ...Pim Fortuyn en Volkers van de G... ...het land van Nicky Verstappen en Jos B...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 Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben En waar ik tien jaar later als herboren ben Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak En met de kennis van nu is daar een grote grap Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort Waar een blaadje op het spoor de dienstregeling verstoort Het land van de klassieker zonder uitpubliek Het land dat eindelijk weer indruk maakt in de Champions League Het land van Johan Cruijff en zijn arena Waar de oranje leeuwinnen niet meer alleen staan. Het land waar voor elke hittegolf een hitteplan is. En zoveel miljard aan pensioengeld verdampt is. Het land dat vrij is sinds 1945. Het land waar ik blijf nog steeds heerlijk. Eerlijk. Kom naar het land waar je doorheen scheurt in drie uurtjes met nieuwe strata. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is Een AZC om de hoek een groot probleem is Kom uit het land waar mijn gabber André Haas is. Samen met zijn vader in elk café de baas is Het land waar Ronnie Boef en Kleine nu de game runnen En wij als ouderen willen ze natuurlijk dit gunnen Kom uit het land waar hiphop 45 is En wij zijn trots dat het zo'n volwassen kerel is Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert de envelop is het nooit het land waar Zwarte Piet van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kan en lach als op Koningsdag. Dit is het land waar ik verloren heb bedrogen ben, kom uit het land waar ik geboren en getogen ben. We zijn er nog niet, het is ook het land van Bo van erfgoed.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 Ooit begonnen zijn bij u in de kleine zaal Kom naar het land van over en Waar wij voor het eerst weer van ons laten horen Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde Totdat je deze meezingt aan de lijnen. En tot die tijd zal ik schijnen, ik heb mijn hart verpand Aan onze vriendschap, Baas B, een lange Frans En dat was een lange Frans. En baas B, de nieuwe versie van het land van, of het land van vriendschap, moet ik eigenlijk zeggen. En dat was allemaal uit het, uit het programma Bo, die elke werkdag wordt uitgezonden vanaf kwart over tien op RTL 4. En uh, ik vind het wel leuk, want uh, Bo heeft wel steeds leuke primeurtjes en leuke, ja, toch ook wel leuke items in zijn programma. En, um, en dat was bijvoorbeeld ook van de week met Theo Hiddema en Thierry uh, Baudet. En die uh, hoef over de ruzie natuurlijk bij uh, Forum van Democratie. Nou, we gaan lekker positief uh, verder. En dat doen wij met, uh, met muziek natuurlijk. En, um, en dat gaan we doen... ...met uh, muziek van Johan Kettenburg. En Johan Kettenburg is een beetje vriend van uh, de familie Rutte. En hij heeft ook in Podoppers opgetreden. En aankomende zondag zal hij ook in het Pannenkoekenparadijs uh, gaan, uh, gaan uh, optreden. En, net, uh, en dit is uh, Johan zijn uh, laatst uitgebrachte single. U gaat luisteren. Na nou, alles is over.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 Kon ik niet voldoen? Jij bent weg, maar ik weet, jij krijgt spijt. Romp maar verder, jij raakt alles toch weer kwijt. Kettenburg hier op ZFM Zandvoort, ja bekend van bloed, zweet en tranen, maar ik kan tegenwoordig ook zeggen bekend van het programma uh, ja, het Spaans Dorp Polopos. En daarover gesproken, um, ik heb Elisa aan de telefoon en Elisa ja, is een van de families, familie Rutte, die uh, welbekende familie uit het programma. Goedemiddag Elisa.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 Ja, ik vind het gewoon meer uh, iets, uh, een gezellige dag voor de mensen die uh, niet in de mogelijkheid zijn om helemaal naar Polopols toe te komen. En die ons toch uh, graag willen zien. Hebben we, willen we de mensen graag de mogelijkheid uh, geven om gezellig met ons daar een uh, kopje koffie te komen drinken of een ander drankje. En dat ze ons uh, ja, vragen kunnen stellen, gezellig bij ons kunnen zijn en... Uh, en natuurlijk Johan Kettenburg en Ramon Zandbergen, die komen natuurlijk het uh, opvrolijker met een uh, leuk optreden. Nou, helemaal gezellig. Uh, ja, jullie zijn uh, vrienden geworden. Hè? Met, ze zijn bij jullie in Poloppos geweest bij de opening van, uh, van het uh, supermarktje. Ja, klopt. Ja, was één ja, was... groot feest. Ja, was polonaise door de straat, dus uh, dat vonden de Spanjaarden wel leuk. Ja, want als, jullie zijn nu eventjes in Nederland, want jullie blijven daar wel, hè?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 kunnen we wellicht daar een leuke uitzending uh, verzorgen. Nou, gaan we gewoon proberen te realiseren. Elisa, heel erg bedankt en heel veel succes komende tijd. Nou, jullie ook heel erg bedankt. En we uh, vonden het uh, superleuk om uh, te gast te zijn bij jullie in het programma. Dankjewel. Hoi hoi. Oké, okay, doei doei. En wij gaan luisteren naar een Spaans deuntje. U gaat luisteren naar Javi Escalera hier op ZFM Zandvoort. No me hables así. No me mientas, que me duele. Que me trate. No me hables No me hables así No No me hables, no me hables así No me mientas que me duele Que me traten así De cada día nuevo no te aprendes el consejo Te molesta pues evitas que te hagan ik denk llanto de mi ik ben niet meer. Ik ben niet niet meer. Ik ben niet meer. Ik ben hareté del lado o fingir que me voy por no verte si total ya cono de tus fallos y al final me tendrás a tu suerte no me hables no me hables tú no me hables así Escalera, hier bij Zandvoort Luncht. En allemaal voor de familie Rutte van het Spaanse dorp. Hier op ZFM Zandvoort. Wilt u dit interview nog een keer terugluisteren? Het kan morgen ergens tussen 2 en 5 bij mijn collega's. Uh, Rob, uh, Rob en Albert-Jan van Zandvoort op zaterdag, waar dit nummer uh, zeker terug is te luisteren. En wat leuk is, dat er meteen ook media naar de redactie aan het mailen zijn om het interview even in handen te krijgen. Nou, daar ben ik heel erg uh, blij mee. In ieder geval, uh, dit is nog steeds Zandvoort Lunch op de vrijdag. En uh, ja, volgende week hebben wij een vergadering en dan gaan we kijken of we de vrijdag editie door kunnen laten gaan. Zometeen heeft u van ons nog een uh, artiest in het licht. De interviews met Mike Danen en en met Danny Vroger en nog heel veel meer hier op ZFM Zandvoort. En wij gaan even lekker luisteren en we blijven eventjes denk ik in de... In, we gaan gewoon in de, ik, ik wil toch even lekker in die zomerse sfeer blijven. U ook? Denk het wel. Ook al is het weertje niet zo lekker buiten. Maar dat maakt niet uit. blijf lekker binnen, zet de kachel aan en heeft u ook zomer in uw huis. Dit is ZFM Zandvoort. No tenes aquí a camino, tiempo Ik ben te horen op ZFM. En zo stond hij ook op het podium op het Radersplein afgelopen zaterdag. Thomas Bergen hier op ZFM in Zandvoort. En 13 september komt zijn nieuwe single. Uit. En uh, ja, dat is hartstikke leuk. We gaan even naar de, de artiest in het licht van vandaag. En we hebben er wel twee. En zometeen, volgende uur, hoor je de tweede artiest in het licht. En dat is uh, ja, niemand minder dan actrice Monique van der Werf. Ja, je hoort niet meer heel veel van haar. Maar ze komt natuurlijk uit Zandvoort, met, wat men weet. Ze is uh, vandaag is, uh, 37 jaar oud geworden. En uh, in ieder geval, uh, hartelijk gefeliciteerd. Monique namens ZFM Zandvoort. Onze Zandvoortse Monique, die het uh, hartstikke leuk doet in een andere branche. Niet meer in de media branch, maar in een andere. Was. Maar wat wel leuk is, het programma Zoep, waar zij altijd in speelde... is uh, weer terug te zien op Videoland. En alle afleveringen staan op Videoland, dus dat is leuk. En Onderweg naar Morgen, waar zij ook in speelt... die maakt binnenkort een, uh, ja, een herhaling-comeback. Dus uh, allemaal leuk nieuws rondom Monique. Uh, terwijl ze er waarschijnlijk zelf niet meer op vraagt om in de media te staan. Maar zij heeft meegedaan aan het So You Wanna Be a Popstar. En daarom is zij vandaag ons artiest in het licht. Want ik vind, een actrice moet toch ook wel een beetje als artiest gezien worden, toch? Artiest in het licht Ze is jong en ze weet precies wat ze wil Vol passie heeft ze de afgelopen weken echt keihard gerepeteerd Met Het stevige nummer Just a Girl van altijd excentrieke Quinn Stefani is hier Monique van Der MUZIEK ja. Uh, de kwaliteit van het uh, filmpje is niet helemaal best. Dus we gaan het even op een andere manier doen. Um, we zijn even, even aan het kijken of we snel iets kunnen vinden. Maar om dit uh, op te laten staan is niet helemaal uh, goed. In ieder geval, ik vertelde al, zoep uh, is uh, weer terug uh, in, uh, in het, op televisieland. En dat is uh, hartstikke leuk voor de kinderen. Uh, bij Videoland uh, kan men dat zien. Um, en over zoep gesproken, wij hebben hier gewoon een liedje van zoep klaarstaan. Ook al, dat hartstikke leuk. Storm Riders on the storm. All right. on the Storm, hier op ZFM Zandvoort. De Doors hoorden u hier bij Zandvoort Lunch. En uh, heeft u ook een tip voor de redactie... kan u altijd een e-mailtje sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl. En wilt u het uh, interview terug horen van uh, de familie Rutte... dat kan ook morgen bij... Uh, goedemorgen, Zandvoort wil ik zeggen, nee... bij Zandvoort op zaterdag, bij Rob en Albert-Jan... is het interview zeker even terug te luisteren. Zometeen hebben wij hier het interview nog met Danny Vroger en Mike Dane over Yves Ze nodig uit. Dat doen we het volgende uur. We hebben nog een liedje van de Sidekick te gaan. Of nee, niet Sidekick. Uh, artiest in het licht, want we hebben vandaag geen Sidekick. En vindt u het nou ook een keer leuk om Sidekick te zijn bij een van onze programma's? Stuur een e-mailtje ook naar redactie En dan komt het bij ons terecht. En dan gaan wij eens kijken wat wij uh, voor het programma in petto hebben voor u. En dat zou zeker hier bij Zandvoort Lunch kunnen. Dus wilt u een keer gast zijn, dan kan dat. Want binnenkort is de zomer voorbij, dan stoppen we met de zomer-sidekicks en dan gaan we weer verder met een andere, een, op een andere manier. Dus dat uh, komt uh, helemaal uh, goed. U gaat luisteren, want ze komen binnenkort uh, weer met een groot concert hè, in, um, in, uh, op uh, in ieder geval de Dome. En uh, dat is Crash En Crash heeft natuurlijk een, uh, een lekker nummertje opgenomen en daar gaan we naar luisteren. <middels>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 I lost without you. You're someone to care for, someone to be there.